Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Duitse bedrijf Bosch gaat 13.000 banen schrappen. De banen verdwijnen in Duitsland bij de tak... waar onderdelen voor de auto-industrie worden gemaakt. Bosch meldt dat de wereldwijde automarkt langdurig zwak blijft. Daarom wil het concern er zo'n 2,5 miljard euro per jaar besparen. De Duitse auto-industrie heeft het al langer moeilijk. Bij Volkswagen dreigt de fabrieken te sluiten. Het bedrijf wil ook duizenden banen schrappen. Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar havenbedrijf Stijnweg. De laatste tijd zijn er meerdere bedrijfsongevallen gebeurd met dodelijke afloop. Het gebeurde bij het lossen van schepen op verschillende locaties. Deze week kwam in de Botlek-terminal een man om het leven... toen hij aan het werk was in het ruim van een schip. Hij werd bedolven onder aluminiumblokken. Op een andere locatie kwamen in juni twee mensen om... bij het lossen van stalen platen uit een schip. Het OM ziet de incidenten als twee losse zaken... Tientallen mensen hebben vanavond meegelopen in een herdenkingsmars voor de 15-jarige jongen die zondag in Capella aan de IJssel door een politiekogel werd gedood. De tocht verliep gemoedelijk en eindigde pal voor het politiebureau. De pleegmoeder van de jongen sprak de aanwezigen voorafgaand aan de tocht toe. Ze zei onder meer dat ze niet wil dat er rellen zijn en dat er aandacht moet zijn voor de problemen van kinderen. Ahead Eagles heeft de terugkeer in het Europees voetbal niet kunnen bekronen met een overwinning. In Deventer werd het 1-0 tegen FCSB Bucharest. Het was 60 jaar geleden dat de club uit Deventer in een Europees hoofdtoernooi speelde. Vanavond speelt ook FC Utrecht tegen Olympique Lyon. Dat duel is net begonnen. Het weer. Vanavond een enkele bui. Vannacht wordt het droog en het koelt af naar een graad of acht... Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en in het oosten ook een bui. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog steeds een paar flinke files. Vooral op de A1 Die moet je geduld hebben naar Amsterdam, tussen Muiden en knopend Watergaafsmeer. Verdraging is nog een half uur. Kom door de nasleep van een autobrand op de A10 Oost richting het noorden. Daar heb je nu nog 10 minuten tijdverlies. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam heb je ook nog 10 minuten vertraging... tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost. Op de A9 van Diemen naar Amstelveen staat ook nog file met 10 minuten oponthoud. En dat is tussen Amsterdam-Belmermeer en Amstelveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM. tonight De druppels staan al uh, op mijn voorhoofd, want uh, iedereen denkt... Waarom, schrijf, waarom zit hij er nou drie achter elkaar te draaien? Dat heeft een reden, maar dat ga ik straks allemaal uitleggen. Eerst uh, die drie nummers maar even afkondigen aan het uh, begin van dit derde uur... want uh, daar zijn we inmiddels in. Uh, we begonnen met uh, Stranger in Paradise... met een nieuwe single, Behind the Spotlight... Want het eerste uur, daar begonnen we ook mee met uh, Stranger in Paradise. En dat was met de drummer die ze toen hadden, Steven van der Molen. Dus vinden we vinden ook dat we die even bij het hele verhaal moeten betrekken. Growing Up. En dit is met de nieuwe drummer. En die is hier ook geweest. Maar dan uh, in uh, de vorm met Edison Road. Paul Boot, heet die. En die is nu tegenwoordig de drummer bij Stranger in Paradise. Die jongens hebben dus nu Behind the Spotlight uh, uitgebracht. Komt meer aan. Uh, wat betreft van hun werk. Uh, morgen komt de nieuwe single van Emmy Dani uit. En uh, Emma Dani moet ik zeggen. En zij heeft die samen gedaan met Femke. En uh, die hebben we ook wel eens eerder gehoord. En dat nummer dat heet en Waterfront. Maar die gasten hadden mij ook vorige week belaagd al in de mailbox van 3 voor 12 Noord-Holland. En uh, zeggen, hij, uh, wanneer uh, komt er nog iets uh, over 5AM Love? Tim, hij is bij deze ook behandeld bij 3 voor 12 Noord-Holland. En in deze uitzending, dus eh, alles is oké, okay, jongens. Kijk even recht in de camera, want we hebben zo direct... En daar gaan we nu naar kijken. Nina Lin, want dat heeft ook wel een uh, hele lange tijd uh, geduurd. Want we hadden ooit uh, bedacht om Nina al eens een keer eerder in de uitzending te halen. En dat is toen niet gelukt. Nee, het is drie keer scheepsrecht. Uh, drie is keer scheepsrecht, worden. ja, ja, ja. Uh, nu eindelijk wel, maar dat heeft ook weer een reden. Want uh, er is iets... Uh, Binnenkort uh, wat toch heel veel aandacht verdient. Westwoud en uh, Flat Festival. Of flat Mountain Festival. Flat Mountain Festival. Ja. ja. Um, allereerst even over jou. Want ja. uh, Nina, Lin, wat doe je en wat maak je? Wat doe ik en wat maak ik? Dat is meteen natuurlijk een hele moeilijke vraag voor artiesten. Dat snap ja. je wel. Ja. Nee, ik maak Amerikanen muziek en ik, uh, ja, ik schrijf dus mijn eigen liedjes. En het is een beetje een, een mix van folk en country en roots. en hm. nou ja, Gewoon een beetje een mix van alles wat ik mooi vind eigenlijk. Ja, uh, hoe bekijk jij het leven? Hoe bekijk ik het leven? Nou, altijd wel optimistisch. Uh, maar ik ben vooral altijd op zoek naar uh, hoe kan ik als persoon groeien. Ja. En uh, dus alles wat ik, wat ik tegenkom, waar ik tegenaan loop... dat zie ik dan weer als een soort les waar ik dan weer een liedje over schrijf. Ja. Dat, dat, uh, ja. Je muzikale achtergrond. Ja. Want dat is ook nog even belangrijk om te weten. Wat heb jij uh, gedaan om muziek te maken? Eigenlijk altijd... Het vooral heel veel doen. Ik heb uh, heel veel workshops en cursussen gevolgd. Dus in songwriting. Ik heb nog steeds gitaarles. Mm. Uh, ik heb nu ook weer zangles. Want het, ik vind het gewoon heel fijn. Dat hoort natuurlijk weer bij het zelfontwikkeling dingen. Mm. Mm -hmm. uh, ik vind het gewoon altijd heel fijn om mezelf te blijven ontwikkelen. Dus dat. Ik heb geen conservatorium gedaan. Ik heb uh, uh, politics, psychology, law en economics gestudeerd. Dat is totaal iets anders. Compleet iets anders. Ja, met specialisatie in politiek. Maar misschien kan je die politiek en al die andere dingen die je ooit geleerd hebt in de, al je songs... Uh, ja, nee, dat merk ik ook echt wel. Dus ja? het is gewoon een bepaalde manier van kijken naar de wereld die ik daar heb geleerd. Een bepaalde hmm. manier van het ook leren analyseren, zeg maar. En die, uh, ja, die bevalt me eigenlijk wel. Dus die neem ik altijd heel, uh, heel graag mee. Ben jij een do-it-yourself muzikant? Nee, totaal niet. Ik leun heel graag op allemaal geweldige muzikale muzikanten die heel goed weten wat ze, wat ze aan het doen zijn. Goed, uh, met deze introductie gaan we beginnen, want uh, we hebben natuurlijk nog best wel wat te doen. Ja. Uh, en het eerste nummer wat we uh, van jou gaan horen, terwijl jij ook eventjes of alle snaren in orde is. Want dat gebeurt ook mensen. Dus er wordt ja. ook altijd ongestemd. Ja. En dan moet ik het verhaal een beetje aan elkaar praten. Maar goed, dat is er nu bij deze gebeurd. Ja. En het eerste nummer dat heet Free Bird Dankjewel. Voel je ook een vrije vogel? Ja, nou ja, het grappige is... Ik schreef dit liedje in coronatijd. En hm? toen voelde ik me dus echt totaal geen vrije vogel. Niet. niet. Maar toen ging ik er dus een beetje naar op zoek van... oké, okay, maar wat, wat betekent vrijheid dan? En wat is dat? Hmm. En toen kwam ik erachter dat voor mij eigenlijk betekent... dat ik mijn angsten overwin. Dus als ik iets eng vind, dat ik het dan juist wel ga doen. Ja. En dan voel ik me vrij. Dus het is een soort van... hoe kan ik me toch vrij voelen... ondanks dat ik verplicht thuis moet zitten? Weet je? Ja. Um, <laughs> over verplicht thuis zitten... maar vooral je angsten overwinnen... dat ja. ga ik straks nog even oh, bij je ja, inbrengen. Ik? Ja, want ik heb iets gezien net... dus dat ga ik zo direct wel oh, inbrengen. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, dat onthoud ik even... Dus dit uh, ga, ik, ga ik fijn onthouden. Um, dan over uh, het festival. Het Flat ja. Mountain Festival. Wat volgende week ergens gaat plaatsvinden. Ja, volgende week zaterdag. Zaterdag ja. he, is dat. 4 oktober. In Westwoud. Ja. Um, Sophie Jenna is een van de mensen die daar uh, speelt. Klopt. Die is hier ooit in deze studio geweest. Ze heeft uh, mm. toen een aantal nummers uh, gespeeld. Waar ken jij Sophie Jenna van? Um, zij uh, neemt in dezelfde studio op als waar ik opneem. Mm -hmm. um, onze producer is Janos Kolen. En dat is ook de multi-instrumentalist van mijn band. Ah. En daar speel ik ook mee op Flat Mountain. Dus dat is ook wel weer, uh, ah. wel weer grappig. En ja. we hebben elkaar voor het eerst... Want we wisten gewoon al van elkaars bestaan daardoor. Um, maar we hebben elkaar voor het eerst echt ontmoet... toen we allebei op het EVE-festival speelden in uh, Zeeland. Mm -hmm. Dus speelde zij daar met de Lasses. Dus met Margot en uh, ja. ik met de band. Dus ook met Janos. Aha. Um, wat kunnen we verwachten op het Flat Mountain Festival in Westboud nou echt een geweldige middag en avond we mm -hmm. hebben echt super vette artiesten um, groot podium waar ze dus ook Bertolf speelt en Ligiana Collective en Carter Sampson en nou ja gewoon echt allemaal geweldige artiesten ik sta ook op het hoofdpodium dus dat is een hele eer dat mm -hmm. ik dat podium met ze mag delen um, en dan hebben we boven nog een singer songwriter stage waar dan eigenlijk alle uh, ja, uh, mensen staan die verder ook bij ons boekingscollectief zitten. We hebben een boekingscollectief opgestart met allemaal Nederlandse Amerikanen-artiesten. Dus dan kan je daar ook een beetje zien van: oh, wie zitten er allemaal nog meer bij ons, uh, bij ons clubje. Ja, maar uh, Sophie Jenna, met alle respect gesproken, die zingt toch, of maakt toch een beetje folk muziek. Klopt, ja, het is een Folk en Roots festival. Dus ah. um, alles wat met Amerikanen, Roots, folk, muziek te maken heeft, is eigenlijk allemaal dus. akoestisch. Ja, ah. precies. En um, uh, dan hebben we daarnaast ook nog workshops. Dus bijvoorbeeld, ik geef een workshop songwriting, maar dus ook bijvoorbeeld ukulele. Uh, we hebben Laurens Johansen, die komt een workshop flatpicking op gitaar geven. Uh, en daarnaast hebben we gewoon nog een, uh, uh, ja, een soort ruimte waar dan allemaal standjes zijn waar je allemaal CD's en LP's kunt kopen. En er liggen ukuleles. En uh, nou ja, je kan allemaal supermooie straps voor je gitaar. En gewoon alles, alles is er. Dus het is gewoon echt een groot feest. Ja. Um, Vooral alle duidelijkheid, het is dus zaterdag 4 oktober yes. in Westwaald. Waar ligt dat? Um, ja, een beetje in de buurt van Hoorn en da Daar dus. Um, ja, ja, precies. En de is het een buitenfestival ook? Nee, nee het is binnen. Dus oh. met elk weer kan het gewoon doorgaan. Ah. <laughs> dat is ook wel fijn. En we zijn bijna uitverkocht. Dus als je erbij wilt zijn, dan is het wel slim om, uh, om snel nog een ticket te kopen voordat je misschien misgrijpt. En wat kunnen ze dan doen? Um, flatmountainfestival.nl Duidelijk! Nou, dan is uh, dit ook bij deze gezegd. Dan gaan we <laughs> verder met het volgende nummer. A Taste of the Wild. Yes. <laughs> I can hear it in the beat of the drum, in the echoes of the words carried by the wind. I can feel it in the song sung in the valley, in the earth beneath my feet. I can see it in the woodlands. I can taste it in the sunset, for it disappears again. It's a reflection of a feeling deep inside my own stirred soul. It's a fleeting memory, like an eagle's fading song. I hold on to who was once mine, just before it got exiled. It's a taste. The rage of a storm as it's pouring thunder, lightning fill my eyes. I can see it in the landslide as it moves me when the clouds cover up blue skies. I can see it in my dream I can smell it in the forest before it disappears again. It's a reflection of a feeling deep inside my own circle. It's a fleet of memory like an eagle. Fading song I hold on to Who was once mine Just before it got exiled It's the taste of the wine I may not know her name But I know her She's the purest form of me And I'll find her Even if it's just for A moment It's a reflection of the feeling deep inside my own stirred soul. It's a fleeting memory like an eagle's fading song. I hold on to what was once mine, just before it got exiled. It's a taste of the wild. It's a taste of the wild. A taste. Of the wild. <applaus> wel. Moeten mensen dat meer doen? Even het wilde pro proberen te proeven. Ja, het is eigenlijk gewoon van Op zoek gaan naar um, de pure kant van jezelf. die je niet hebt aangeleerd. Want ik denk dat er heel veel ja, soort van coping mechanisms zijn die je als kind soort van aanleert. Om dan mm. maar met dingen om te gaan die je, die je spannend vindt bijvoorbeeld. En ik denk dat het heel goed is om te onderzoeken wat dat dan precies is. En dat zie ik dan als het wilde in jezelf opzoeken eigenlijk. Dat is iets heel anders als het volgende nummer. Uh, want heb jij uh, wel eens het gevoel dat je een vreemde ook kent? Jazeker. Ja, zeker. Um, ik heb... Um, Vorig jaar ben ik voor het eerst in Nashville geweest. En toen gingen we met een vriendinnengroep Ook met Amber trouwens. Amber hier ook. Ja, ja, ja, nou die is niet geweest. Is maar ze ik niet heb geweest? Een... Nee, maar... Amber is nooit geweest. Maar oh. ik heb er wel ooit uh, gesproken vorig jaar. Uh, oh, dat was dat. Ik tijdens, dacht uh, dat die ook wel Tijdens, tijdens koepeloptreden uh, uh, van het Harlem Festival samen met Ethan Huis. Even voor de mensen die uh, willen weten hoe dat zit. Maar ja. dat is Amber K. Want uh, zo... Uh, trad uh, ze destijds op, maar tegenwoordig is ze dus onderdeel van uh, muzikanten is het uh, tegenwoordig. Dus dat uh, doet ze dan nu. Maar uh, vertel wat de uh, strangers I know, want daar ja, was je precies. mee bezig. Dus ik was um, in Nashville bij een, um, uh, ja dat heet een pitch meeting en dat is eigenlijk gewoon een soort open mic, alleen dan mag je alleen maar eigen liedjes spelen en staat er een hele band. Oh. Um, en dan. Gooi je naam zeg maar in de hoed en dan word je misschien uitgekozen om te spelen en misschien niet. En ik word dus uitgekozen om te spelen. Dus dat was super leuk. En dan ga je daar staan en dan vertel je gewoon aan de band oké okay, dit zijn akkoorden en dan ga je het gewoon doen. Um, echt super toffe ervaring. Mm. En um, ik had daar dus een liedje gespeeld en toen kwam daarna iemand naar me toe en zij zei tegen me van wauw dat is echt een helemaal geweldig liedje. En uh, wat cool dat je dit zo maakt. En toen even later speelde zij en toen vond ik wat zij speelde ook echt helemaal geweldig. Dus toen ben ik achteraf naartoe gegaan en heb ik gezegd ja zullen wij anders een keertje gewoon samen gaan schrijven, want het, is zo, het klikt zo, zeg maar. Mm -hmm. En uh, toen hebben we dus samen met Amber hebben we uh, dit liedje geschreven... over dus inderdaad het gevoel dat je soms iemand wel kent, wat, je dus, nou ja, wat ik met haar wel had. en gewoon. Ik denk dat dat ook iets is wat muziek wel heel erg stimuleert of zo. Yeah. Ook een, die sla ik ook even op. Dus ja. de angsten en, en de vreemden. Ja, ja, nee, want dat gaat straks allemaal ergens tot een uitdrukking komen. Oh, ja, ik ga, het, uh, ik ga het lekker spannend houden. Nou, inderdaad. Denken, wat gaat er in godsnaam gebeuren? Nou, dat ga je zo wel zien, maar goed. Uh, um, want over die, over die uh, Nashville en over die songwriter rounds, die doen ze in IJsselstein ook, hè? Dat weet je. Want uh, je bent ook een beetje verwant aan Melanie Ryan. Klopt. Die is hier twee keer geweest. Ja, ja. Dus uh, en ben jij daar al eens een keer voor uitgenodigd uh, nou, bij? Haar? Ik zou daar een keer spelen, maar toen kreeg ik een keelontsteking. Dus, dus John Rainers <lacht> en Melanie Ryan, als jullie die zitten luisteren, dan uh, zou ik nog even dat bonnetje nog wel eventjes inwisselen, als dat zou mogen. <lacht> ja, zou leuk zijn, toch? Ja. Ik heb het bij deze gezegd. Dus, uh, Kijk, als je luistert. Goed, uh, <lacht> we gaan uh, op uh, naar dat nummer Stranger I Know. recycling Ik me laten vertellen dat jij ook bezig bent met nieuw materiaal, want dit nummer is volgens mij nog nergens te horen geweest. Of? Nee, klopt. Het is dus een hagelnieuw nummer. Is het Stranger I know of is het Strangers? Strangers. Ah, strangers, oké. Okay. Strangers. Ja, oké. Okay. <laughs> Ik heb uh, even uh, voor uh, de man thuis uh, die ook uh, een beetje de, de editing van dit programma doet. Mensen thuis, samenvatting wordt er gemaakt van dit uh, hele verhaal. Uh, uh, gezegd dat het stranger tussen haakjes met een S is, maar het is dus gewoon strangers. Ja. Oké, okay. ja. duidelijk. Um, dan gaan wij, uh, ja, uh, want, want uh, nog even voor, voordat we, de, want ik ga dan nog even lekker een beetje de spanning opbouwen. Dit is dus <laughs> een van de nieuwe nummers. Er, er is er nog één die gaat spelen? Klopt, ja. Uh, die slaat een beetje over op de titel wat je net hebt uh, uh, gedaan en ook over angsten overwinnen. Want ja, en uh, wat mij betreft mag hier eigenlijk nu wel naar voren komen, want uh, Hersel Moeselaar die, die loopt hier nog gewoon in de studio rond en er is iets ontstaan, mensen. Want tijdens de soundcheck bedacht jij op een gegeven moment. Is toch wel vet eigenlijk, die viool die, die hij heeft. Ja, ik vond alles wat je deed echt prachtig eigenlijk, Hesel. Dat, uh, nou, ja, ik zou hier, pak de mic. Pak de mic, je mag wel een stukje naar voren lopen en dan, uh, ja, ik weet niet of hij het nog, nog Hij doet het nog, ja, ja ik hoor hem uh, gewoon. Ja, maar goed, Wat uh, vertel. Nou ja, ik was, uh, ja, Dit ja? is uh, tamelijk uh, spontaan dit. Ja. Dus, uh, we gaan ook zien of dit, uh... of, het werkt. of het experiment ook werkt. Nou ja, goed. We gaan het meemaken. Hè? Ja. Want uh, dit is... En als het gewoon geslaagd is... Dan gaan wij echt met zo'n groot grijns... Gaan we straks hier de, de tent uit. Dus dat, uh, want dan kunnen we zeggen van... Nou, we hebben gewoon twee muzikanten... Die bij elkaar gewoon aan live een nummer... Uh, uh, ja, jij weet de basis. Maar hij moest even heel snel uh, schakelen, schakelen... Van hoe, ja. het, uh, hoe dat zat. ja. Want dit heeft uh, te maken met Lavendel en Camille. Want uh, dat is het nummer wat je gaat spelen. Klopt. En wat ik dan nog heel even hierover wil zeggen... is dat ik dus ook voor dit hele album... Wat, waar dus het vorige liedje wat ik speelde opkomt... maar deze ook... daar ben ik dus een crowdfunding voor gestart. Omdat dus... Uh, financieel rond te kunnen krijgen en de studio in te kunnen gaan. Hm? Um, dus als je nou luistert en je denkt oh my god ik vind het vet mooi en ik wil zorgen dat ik deze liedjes daadwerkelijk op Spotify kan gaan luisteren, um, dan kan je dus gewoon naar mijn Instagram of zoiets gaan uh, music by Nina Lin en dan kan je doneren als je dat wil. Ja, want daar ging het ook om crowdfunding. Ja. Want hoe belangrijk is crowdfunding tegenwoordig in uh, muziekland? Uh. Nou, wel echt belangrijk, want ja, alle subsidies zijn momenteel gewoon heel erg overvraagd en hm. Ja, er, je moet gewoon echt wel geld hebben om op te kunnen gaan nemen. Dus het is, het is echt heel belangrijk. En het betekent ook gewoon heel veel om dan al die vaste fans, die anders altijd zeg maar, op de voorste rij zitten bij je shows, dat zij dan de eerste zijn die doneren. En gewoon dat hele proces is ook wel echt heel hard verwarmend eigenlijk. Dus, ja. uh, hoe zit het met jou? Pak de markt maar weer even, uh, Hesel. Want uh, hoe, hoe doe jij dat? Ja, ook vaak via crowdfundings of toch kleine uh, ja, fondjes zoeken. Maar ze zijn schaars en uh, het, het, ja helaas, ik weet niet, maar het ziet er nog niet heel rooskleurig uit. Dus nee. ja, doneren vooral aan, uh, ja, ze zijn, is het op voor de kunst? Ja, voor de kunst ja. inderdaad. Ja. Ja, op, op, ja, nou, daar kan je op dat gewoon, platform kan je het sowieso allemaal denken. Uh, daar kun denk je ja. gewoon ja. heen gaan, ja. De, ja. niemand houdt je tegen. En dan zie je daar allemaal vet mooie projecten en dan Precies. moet je natuurlijk net die van mij vinden. Ja. <laughs> Dit mensen, dit zeggende, uh, gaan wij dus nu gewoon een project live doen. Want ja, uh, Hessel was er nog en uh, dat, dat maakt het juist uh, heel erg leuk. Uh, Lavendel en Camille met de viool van Hessel Hesselmoeselaar, uh, Hessel Moezelaar, ik moet het goed zeggen. Hessel Moezelaar, uh, die, uh, die hier ook uh, op te horen is. Dus... Gaan we checken in de samenvatting, mensen. Dit, uh, dit nummer, Lavendel en Camille Hier is Andermaal, niet alleen samen met Hesel Boeselaar. home <middels> out of the cardboard box, TV. To a window for the snacks and sun And laughed when we dive in We sewed clothes for our stuffed animals Skipped rope there in the living Drinks hung over the coffee table oh, Yeah, that? that was free Like with my grandfather, floating through memories and dancing through time, sweet scents of lavender and camomile. Home is a place where it's safe and yet free, anything is possible. Realize your wildest dreams. Oh, the first time I felt it was with Grandma and Pa in their house with the smells and the sounds and the wat hier even gewoon ge, uh, gepresteerd is uh, in een korte tijd. Want je moet het maar kunnen om eventjes... Uh, Hersel, pak even nog die microfoon. Want hoe lastig is dit als je op een gegeven moment... zomaar, uh, zomaar even de, de studio komt binnenwandelen... en dan op een gegeven moment vraagt Nina... Uh, zeg, kan jij even een partijtje meedoen? Hoe, ja, uh, hoe en zit dan? dat? dan uh, voel je toch druk? <laughs> ja. Vanuit iedereen hier. Ja, ja. <laughs> uh, ja het is... Het is um, ja, het is wel, uh, het is ook wel heel leuk. Het is, het is eigenlijk heel vrij muziek maken, want ja. Ik heb eigenlijk geen idee natuurlijk wat je, wat je gaat doen. Dus dat uh, nee. ja, vrijer dus iedereen, kan niet. Het is voor iedereen verrassing wat er ja. gaat gebeuren eigenlijk. Ja. Ja. Ik dacht wel dat, het, dat ik met een S kon beginnen. Maar dat bleek niet zo te zijn. Dus ja. De eerste noot was zo meteen niet goed. Nee. Maar uh, er kom wel, je er wel in. Ja, de ja, rest wel. Ik heb het niet eens gehoord hoor. Over dat het, uh, ja, hij was heel zacht. Hij ja. was, ja, was ja, aftastend. Ja. Nou, Oeh, ja, dit kan niet. Nee. Ja. Snel doorschuiven. Ja, precies. Ja. Um, dan uh, geeft het ook met die viool. Een beetje een folk-achtige lading, denk ik. Ja, het, het is ook wel echt meer een folkliedje dan dat ik ooit heb geschreven. Het ja. is echt, mijn directe inspiratie voor dit nummer specifiek was echt wel Mitchell eigenlijk. Johnny Mitchell. Johnny Mitchell? Ja. Oh. ja, ja. ja en toen, toen, toen je het vroeg en toen uh, de druk zeg maar ontstond in deze oh. rente, ja. Toen, maar ja, Met countrymuziek is het wel heel fijn spelen, ja. eigenlijk altijd. Ja. En een, uh, een viooltje is dan nooit verkeerd volgens mij. Nee, het is altijd prachtig. Een beetje er doorheen uh, fietsen, ja. Ja. Uh, oh. dan gaat er iets, nu gaat er even iets dubbelops gebeuren, want ik kreeg op mijn so mythe van Thomas de Jong. Want die zegt, je hebt haar niet aan Hersel gevraagd waar hij op te vinden is op het Wereldwijde Web. Dus ik kan het nu alsnog uh, vragen. Het waar wil jij er vinden op het Wereldwijde Web? Op uh, ja, eigenlijk alle kanalen ben ik te vinden. Dus ik heb een website, uh, YouTube, Instagram. TikTok zelfs. TikTok voor een dansje? ja. TikTok. Nou ja, die dansjes die laat ik dan vaak even achterwege. <laughs> oh, maar niet. ik heb wel TikTok, ja. <laughs> Het moet nu, hè? Het dat moet, is... ja. ja. Tegenwoordig moet alles. Uh, dus, uh, ik moet niks. Dus dat uh, is dus, bij deze uh, ja. dan ook uh, gezegd. Ehm... Um, <laughs> Dan bij jou, Nina. Want ja. jij bent ook, denk ik, te vinden op het wereldwijde web. Waar ben jij te vinden op het wereldwijde nou, web? Ook op TikTok. <laughs> ook op TikTok? Nee, maar ook op Instagram en Facebook. En ik heb inderdaad een website. Dus, uh, en de website is www.ninalin.nl. En daar kan je ook de rest allemaal vinden. Ook linkjes naar Spotify en ja, dat soort dingen. Ik, even, ik, ga de nieuwe, ik ga een nieuwe vraag introduceren van iemand die ik uh, op televisie zie. Of eigenlijk beter gezegd op een streamingsdienst. Dat is... Uh, Anne Grijt bij, uh, bij uh, in de Slipstream, zit bij Viaplay. Zijn we nog iets vergeten wat we nog echt uh, bespre moeten bespreken hier? Uh, heb ik iets uh, vergeten? Moeten we nog iets weten van jullie? Niks? Nee, volgens mij... Uh... Oh ja, Hessel, wat, uh, wat wil jij nog zeggen? Nou, uh, want ik merk oh, oh, ja, ja. Oh, ja? dat jij allemaal hele goede dingen zei over uh, inderdaad persoonlijke projecten en hmm. uh, ik wil nog vertellen, er zijn nog kaarten te krijgen voor mijn release show op 6 oktober. Dus uh, bij deze. Dat dus is een maandagavond. Dat is een maandagavond, ja. ja. En dan in Amsterdam. In Amsterdam, ja. Toekersmuziekmeester. Ik had dat nog niet gezegd namelijk. Dus uh, ja. ja, bij deze. Allemaal kaartjes kopen. Je moet er wel snel bij zijn, maar... Uh, Het loopt als een dolle. Het loopt als een dolle, <laughs> Het ja. als een dolle. Goed, uh, dat waren ze. Uh, Ninalien en ook uh, nog even uh, nog erbij, Hesel Moezelaar. Uh, we gaan uh, zo langzamerhand een beetje een einde maken aan dit uh, programma. Want dit komt ook uit dit programma. Ook in eigen opname, mensen. Want dit is een talentvolle dame uit Horen... Namelijk Mila Roosendaal en haar nummer, wat uh, ze hier gespeeld heeft, Make Me Stay. at me slightly ik iets laten zien hier. Baron Sea was dit. Ja, en kijk, huppateek. Is dit uh, duidelijk uh, zichtbaar? Lijkt mij wel, denk ik. Um, we sluiten af, want het uh, bal van uh, deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf zit erop. Baron Sea, daarvoor hoorde je trouwens uh, Ruud Houding met de Erasing Mountains. En daarvoor Milan Roosendaal met uh, Make Me Stay. We sluiten af met Alaska, mensen, want dit is de Prophet. Oh come on people, join our caravan Let's befriend our setting sun Further up west, there's the promised land It's where we go, cause it's where we're from Don't fear the sky's filled with birds Singing my words To the beating of the mountain's heart And when I descend from the top no oh. Zuid-Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.